1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Geen bonnen in drie politieregio's. Want de politie voert acties voor een cao. VVD, CDA en PVV vergaderen over bezuinigingen achter gesloten deuren. En waarnemers kritisch over verkiezingsuitslag in Rusland. Het is bewolkt, van tijd tot tijd valt er regen. In het noordoosten is ook af en toe de zon te zien en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen een fraaie voorjaarsdag met veel zon, weinig wind en ongeveer 9 graden. Maar daarna weer veel bewolking en geregeld regen. Door roodrijden, beetje te hard rijden zonder lichtfietsen... het wordt oogluikend toegestaan in Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Want politieagenten in die regio's schrijven voorlopig... geen bonnen uit voor lichte overtredingen. En het zijn allemaal publieksvriendelijke acties van de politiebonden... uit onvrede over het vastlopen van het cao-overleg. Verslaggever Jeroen Schutijzer. Op het hoofdbureau van politie in Utrecht is het lunchpauze... dus er zitten hier wel wat uh, agenten, u bent een... Bijker van de politie Utrecht. Nou, de acties zijn begonnen. Het is nu nog een beetje publieksvriendelijk. Hoe ver wilt u gaan? Ik wil ver, ver gaan, want het gaat natuurlijk wel om mijn, zowel om mijn thuissituatie als mijn werksituatie. Dus ik, uh, uh, maar er zijn natuurlijk grenzen. En wat is nou een grens? Want er zijn collega's van u die zeggen... we gaan de viering van Koninginnedag eens in het 100 gooien. Of die thuiswedstrijden van FC Utrecht? Bijvoorbeeld geruchtenmachine. Want waarom vindt u dat te ver gaan? Ik vind het gewoon niet dat je dat publiekelijk kan maken richting het publiek. En ook zeker niet tegen het huizen. En dan wordt het publiek misschien nog maar bozer op u? Bijvoorbeeld, ja. Dat willen we natuurlijk ook niet. Het, het is gericht tegen de minister. en we willen het ook houden bij de minister. Emiel van Velzen is van politievakbond ACP. Publieksvriendelijke acties, daar begint u vandaag mee? En dan denk ik van nou, daar zal die minister ondersteboven van zijn... Ik denk dat minister Opstelten daar zeker van onder de indruk is. Um, we gaan in principe geen enkele bon meer uitschrijven aan burgers. Tenzij gevaar uh, aan de orde is, dan doen we het niet. En dat betekent dat de minister honderden miljoenen euro's op lange termijn kwijt is als we hiermee doorgaan. Want hoe lang wilt u hiermee doorgaan? Wij gaan door totdat de minister met ons uh, tot een akkoord is gekomen. Dus in principe gaan wij door totdat we een fatsoenlijke CO hebben afgesloten, die past bij deze tijd. Is die kloof groot tussen wat jullie vragen en wat de minister biedt? Die is op dit moment zo groot dat de minister niet met ons wil praten... over een inkomensverbetering die past bij zijn toezeggingen. Dus die is groot, denk ik. Dus jullie bereiden je voor op lange acties? Wij bereiden ons voor op langdurige acties, publieksvriendelijk... waarbij de veiligheid niet in gevaar is. Maar wij de minister laten voelen dat het voor ons heel serieus is wat wij aan het doen zijn. De acties van vanmiddag die gaan zich uitbreiden. Hoe gaat dat? Daar beginnen we vandaag mee in Utrecht. Morgen gaan we ermee doorgaan, de hele week stap voor stap dat in het hele land uitrollen. Zodat straks heel Nederland, zover is het. We zeggen, we komen geen boetes meer, tenzij het gevaarlijk is. En minister Opstelte blijft erbij dat hij de politiebonden een reëel en goed verdedigbaar bod heeft gedaan en opstelt. Vertrouwt erop dat er bij de acties van de politie de veiligheid van het publiek geen gevaar loopt. Dan de gemeente Heer Hugo Waard, daar gaan ze onderzoeken of uh, de burgers vannacht op tijd geïnformeerd zijn over een grote brand, die woede in een kassencomplex. Daar ging vannacht zelfs het luchtalarm, en dat hoor je, je toch niet vaak, dat dat s'nachts gaat, om mensen te waarschuwen. Maar toen was ineens niet echt duidelijk waarvoor er nou werd gewaarschuwd. Jan-Willem de Boer is burgemeester Heer Hugo Waard, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kwam dat nou, die onduidelijkheid vannacht? Ja, dat is maar net uh, wat je onduidelijk vindt, kijk, uh, de, de voorrang uh, is gegeven aan het informeren van uh, de inwoners dat er een enorme rookontwikkeling was door die kassenbrand. Uh, en uh, dan weten de mensen uh, voor 90 zeg ik maar eventjes, ook midden in de nacht, dat ze hun ramen en deuren moeten sluiten. Ja, maar als je dan niet weet waarvoor, dan moet nee. je toch even op te zoeken. Is het, dat is de volgende stap, dat klopt. En uh, dat, heeft, uh, dat heeft wat uh, te lang geduurd, zeg ik maar eventjes, omdat dat had wel sneller gekund. Kijk, dan, dan wordt er op een gegeven moment gemeten en gekeken wat er nou precies in die rook zit. En uh, dat had uh, sneller moeten. Dat hebben we inmiddels al geëvalueerd hoor, vanmorgen acht uur vroeg. Ja. Dus, uh, dat had sneller moeten. waar lag dat dan aan? Want je zet RTV Noord-Holland aan, denk ik dan. Bijvoorbeeld, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, had te maken met onze interne communicatiemensen die dat niet... Uh, naar mijn opvatting niet uh, snel genoeg gedaan hebben. Dat had wel sneller. Dat heeft nu tussen een half, half uur en vijftig minuten geduurd. Voordat er wat te zien was op RTV Noord-Holland bijvoorbeeld? En op de website? Ja, ja. Nou, dat, is, dat, dat, uh, dat moet sneller. Ja, en, uh, en ook met twi Twitter tegenwoordig, dat kan sneller. Ja. En uh, dat heeft mij ook wel verbaasd. Maar goed, uh, hebben we hebben vanmorgen... Met kleine oogjes, ik zit hier met kleine oogjes, zoals u zult begrijpen, uh, hebben we geëvalueerd uh, heel snel en daar uh, ja, geen misverstand over. Maar primair is wel het belangrijkste dat we de ramen en deuren dicht, daar kies je dan voor en dan heb je nog niet alle informatie. Ja, dat zijn keuzes, maar goed, dat kan sneller, nou, absoluut. Zijn er ook klachten binnengekomen over die informatievoorziening? Ja, die zijn er. Die Van? Zijn, uh, ja, klopt. Van wie? Nou, van, van een aantal mensen die, die daar dan uh, op een gegeven moment wel willen weten wat er, waarom ze er aan, en de ramen uh, en deuren dicht moeten doen. Uh, van, uh, wat zit er dan in en uh, hoe, hoe gevaarlijk is het? Ja, dat, uh, dat, dat zijn een aantal, uh, flink aantal mensen die daar uh, enigszins verwonderd uh, uh, uh, hebben gere gereageerd. van Waarom uh, heeft dat een half uur tot vijftig minuten geduurd? Ik weet nog niet precies hoe lang uh, dat heeft geduurd, maar zo in die uh, orde van grootte. Wat moet er nou anders? Meer mensen nachts paraat? Of... Nee hoor, nee, dat is allemaal prima gegaan, ook complimenten naar de brandweer, de politie, politie, etc. Nee, onze eigen afdeling communicatie uh, moet dat gewoon adequater oppakken. Dat moeten ze gewoon, uh, ook midden in de nacht, ik was er ook ben, uh, bijna de hele nacht bij geweest, dan moeten ze dus dat gewoon uh, heel snel uh, twitteren. Dat kan ik ook, binnen, ja. binnen vijf minuten, of vijf seconden zelfs. En dat, kan, dat, dat moeten zij helemaal kunnen. Was dat luchtalarm wel gerechtvaardigd? Want ja, uiteindelijk bleek er niks in te zitten in die rook. Ja, maar dat, kijk, dat, dat, dat, uh, dat is natuurlijk altijd een vraag. Uh, uh, uh, als er wel wat in had gezeten en je had niet gedaan... dan had u iets heel anders anders gevraagd. Ja. Nee, kijk, uh, als je nog niet precies weet wat erin zit... lijkt me wel handig dat je alvast even de burgers oproept... hun ramen en deuren dicht te doen. En daarna geef je de volgende informatie. En daar, die laatste stap... Dat heeft iets te lang geduurd, zal ik maar even zeggen. Midden ja. de dag. Nou, even tijd om horen op zaken nog weer te stellen. Meneer, Boer, meneer de Boer, dank u wel voor de uitleg. Ja. burgemeester van Heer Hugo Waard. Okay. We gaan naar Den Haag. CDA, VVD en PVV praten de komende weken over extra bezuinigingen... om het begrotingstekort terug te dringen. Want de overheid geeft veel meer geld uit dan er binnenkomt. Dus er zijn extra maatregelen nodig, vandaar dat de drie partijen zich vanaf vandaag opsluiten in het Katshuis in Den Haag. En eh, bij het Katshuis is ook Margreet Boer. Het overleg over de extra bezuinigingen is echt van start gegaan vanochtend. Om tien uur stonden premier Rutte, vicepremier Verhagen en Geert Wilders van de PVV nog even de te woord voor de ingang van het Katshuis. En de drie heren benadrukten dat ze de wil hebben om de onderhandelingen succesvol af te ronden. Ik heb maar één ambitie en dat is een sterke Nederland. Hervormen, slimmer vormen, stimuleringsmaatregelen treffen. Het een kan niet zonder het ander. Dames en heren, ik sta hier met weinig uh, plezier. We hebben met z'n allen de wil om het te laten slagen. Politiek is de wil er om de verantwoordelijkheid te nemen... om besluiten te nemen die nodig zijn om dit land perspectief vrijk en sterk te houden. Uh, als het gaat om immigratie gaat het ook om het uitvoeren van de afspraken die we hebben gemaakt... Het gaat ook om andere punten die wij als PVV graag binnen willen halen. Garanties zijn er inderdaad niet. Maar ik denk dat we alle drie zo van het land houden... dat je ook niet in een fase waarin Nederland zich nu bevindt... bereid bent om verkiezingen uit te schrijven. Toch hebben wij als PVV de wil, uh, net als mijn twee collega's naast mij... om eruit te komen. Maar, zoals ik eerder zei, niet tegen iedere prijs. De wil is er dus... Maar een garantie op succes is er niet. Geert Wilders maakte duidelijk dat hij wil tekenen voor pijnlijke bezuinigingen. Maar er moeten er ook maatregelen komen op het gebied van immigratie en asiel. Maar verder zeiden de onderhandelaars niets over de inhoudelijke dossiers. Om kwart over tien ging de groene deur van het katshuis dicht. En zijn de onderhandelingen ook echt van start gegaan. En als het aan premier Rutte ligt, ook de media stilte. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Polen zijn twee treindienstleiders aangehouden... in verband met het treinongeluk in het zuiden van het land. Waarvan die twee worden verdacht, is niet bekendgemaakt. Het is wel duidelijk dat zij verantwoordelijk waren... voor de veiligheid op dat traject waar dat ongeluk gebeurde. Zaterdagavond botsten op het traject Warschau-Krakau twee treinen frontaal op elkaar. Er kwamen 16 mensen om het leven en tientallen passagiers raakten zwaar gewond. Een van die twee treinen zou dus op een verkeerd spoor hebben gereden. En Het ongeluk was een van de ergste in de geschiedenis van de Poolse spoorwegen. De uitkomst van de Russische presidentsverkiezingen stond bij voorbaat al vast. Dat zegt het hoofd van de internationale waarnemersmissie, correspondent Kiesja Hekster dat er geen gelijke toegang is geweest op de media voor de presidentskandidaten... maar dat één kandidaat, namelijk premier Poetin, veel meer aandacht kreeg dan de andere kandidaten. Ook de kiescommissie is niet onafhankelijk in Rusland. Die zou ook in het voordeel van premier Poetin zijn. En als laatste zegt ze dat duidelijk is dat er veel staatsgeld gebruikt is... voor bevoordeling van alweer één van de kandidaten... het zal geen verrassing meer zijn, premier Poetin. En Poetin won de verkiezingen met 63 van de stemmen... En begint binnenkort aan zijn derde termijn als president. De waarnemers van de OVRC en de Raad van Europa dringen aan... op het instellen van een onafhankelijke kiesraad... en het hervormen van de kieswet. En doordat die er niet is in Rusland... kan niemand de uitslag vertrouwen, zeggen ze. De Franse presidentskandidaten Nicolas Sarkozy en François Hollande... zijn verre familie van elkaar. Een Franse genealoog heeft het spoor teruggevolgd... en ontdekte dat beide afstammen van een 17e-eeuwse boer... de ene... Claude hij woonde zo'n 400 jaar geleden in de Franse Alpen... in een dorpje bij de Zwitserse grens. En de studie waarin de familieband tussen de politieke rivalen... Sarkozy en Hollande wordt beschreven, die studie verschijnt deze week. Energie is in januari 9 duurder geworden... blijkt uit cijfers van het CBS. Stoom, eh, stroom en gas kosten een gemiddeld huishouden 156 euro per maand. Dat is 13 euro meer dan vorig jaar. Daarvan is 9 euro bestemd voor de levering van gas, het CBS. De stijging is vooral te wijten aan de stijging van de gasprijzen. Uh, 9 euro van de 13 euro komt door de stijgende kosten aan gaslevering. En dat hangt weer samen met de stijgende olieprijs in 2011. Twee keer per jaar worden de tarieven worden aangepast. Dus die stijgende olieprijs in 2011 zien we nu pas terug in de energierekening. En door een fout van KPN zijn twee dagen lang inkomende e-mails van de gemeente Amsterdam verdwenen. KPN bevestigt een bericht daarover van de technologiesite Webwereld. Medewerker van het telecombedrijf had de mailserver van de gemeente verkeerd ingesteld, waardoor inkomende e-mails werden geblokkeerd. Dat is in januari gebeurd gemeente Amsterdam heeft door de fout twee dagen lang geen e-mails kunnen ontvangen. En de afzenders die kregen geen melding dat hun bericht niet was aangekomen bij de gemeente. En die e-mails zijn inmiddels uh, verdwenen. En of mensen daardoor schade hebben opgelopen, dat is nog niet duidelijk. Het is 12 over één, nog een keer de hoofdpunten van het nieuwste De politie voert actie tegen opstelten. In drie regio's worden lichte overtredingen niet bekeurd. Heer Hugo Waard gaat het eens even evalueren. Het aanzetten van het luchtalarm van vannacht bij een grote brand. Het is niet allemaal goed gegaan met de informatievoorziening. En de uitkomst van de Russische presidentsverkiezingen... stond bij voorbaat al vast, zeggen internationale waarnemers. U hoorde het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 Zuinig en krachtig is de nieuwe Turbo High Pressure motor in de Mini, Peugeot en Citroën. Dat belooft veel goeds. Maar hoe lang houdt zo'n modern motortje het eigenlijk uit? Vanavond in radar, half negen bij de Tros op Nederland 1. Mijn reis naar Canada boek ik simpel en snel. Want met vliegtickets.nl reis je de hele wereld over. Alle vliegtickets en hotels boek je simpel en snel op Vliegtickets.nl dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe zou u het Pink Floyd nummer Wish You Were Here in het Nederlands vertalen? Dat zal toch iets worden van ik wou dat je hier was. Het vertalersduo Erik Bindevoet en Robert-Jan Henkers maakten er toch iets heel anders van. Een werklunch zometeen met die twee. In de werkweek volgen we Hedy Dancona, oud-minister van Cultuur natuurlijk... ook voorvechter van vrouwenrechten. Komende donderdag is het namelijk Internationale Vrouwendag... en Dancona blijft zich daar onvermoeibaar voor inzetten. Dwars door alle aandacht en internationale verdragen... heb ik nog steeds de neiging om er iets aan te willen doen. En mis ik het cynisme om te denken, oh, maar dat helpt toch niks. Straks na half deze standpunt.nl de stelling dan... het terugdringen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd... Nederland moet de bezuinigingen niet overdramatiseren. Dat zei de Europese president, helemaal van Rompuy, gisteren in Buitenhof. Volgens hem is het Nederlandse begrotingstekort... Uh, verwacht is uh, 4,5 In vergelijking met andere landen echt niet zo groot... en moeten we dus niet zo dramatisch doen... en zeggen dat we de Europese norm van 3 procent niet gaan halen. Wat vindt u? Het terugdringen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dan naar 70-70. Kost wel 50 cent. Eurocent.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 13 kinderdagverblijven zijn de afgelopen twee maanden failliet gegaan, meldt het AD vanochtend. Ouders zijn meer gaan betalen voor kinderopvang. En daardoor gaan kinderen minder naar de crash. Lex Staal is directeur van de brancheorganisatie Kinderdagopvang. Dag meneer Staal. Goedemiddag. Gaat het echt zo slecht in uw branche? Nou, het gaat zeker niet goed. En uh, dit bewijst dat wel. 13 uh, in de afgelopen twee maanden failliet. Hè? Verwacht u dat er de komende tijd meer zullen zijn? Nou, ik verwacht in ieder geval, want dat merk ik al van alle geluiden binnen onze vereniging, dat elke ondernemer in de kinderopvang het ontzettend moeilijk heeft en het alleen maar moeilijk zal krijgen. En ik zal zeker niet uitsluiten dat er nog een aantal het niet zullen redden. En u zit natuurlijk ook af te wachten wat daar op dat katshuis gebeurt. Want ja. daar wordt nu gesproken over die extra bezuinigingen. De SGP speelt daar in de zijlijn ook nog iets, iets mee. Want daarmee heeft het kabinet dan ook een soort afspraak. Omdat de, de, de, de meerderheid in de Eerste Kamer moet komen. De kans is groot dat er ook wel naar die kinderopvongen wordt gekeken. Dat zou overigens denk ik uh, zeer onterecht zijn, want er zijn al twee bezuinigingsrondes achter de rug uh, binnen de kinderopvang. En we zien uh, ook vandaag dus weer uh, wat dat oplevert, namelijk grote vraaguitval. Uh, het gemiddeld 7 tot 12 procent minder kinderen in de kinderdagverblijven. Uh, en inmiddels dus ook een aantal faillissementen. Dus ik denk dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat uh, de seinen op rood staan. Doen die kinderdagverblijven er zelf wel genoeg aan om die ouders toch aan zich te blijven binden? denk ik wel, in het algemeen gesproken. Uh, alleen, het is wel zo dat heel veel mensen, dus... en dan bedoel ik uh, ouders, uh, op dit moment zeggen... ja, ik, ik kan dit financieel me niet meer veroorloven. Dus ik moet andere keuzes gaan maken. En, en die gaan dus gewoon zelf weer uh, noodgedwongen... dan die kinderen opvangen, een van de ouders? Ja, ja of, uh, of iemand in de straat, of wat dan ook. En daar is op zich niks mee. Alleen vergeet niet, dat als je naar een kind... Uh, naar een kinderdagverblijf uh, brengt... dan krijgt het ook heel veel mee uh, vanuit pedagogisch beleid. Dus... Uh, het is uh, slecht voor de ondernemers wat er nu gebeurt. Maar het is ook slecht voor ouders die willen werken. En het is slecht voor kinderen. Ja. Maar doen nog een keer die vraag. Hè? Die, u zegt die kinderdagverblijven doen er zelf genoeg aan. Wat dan bijvoorbeeld? Zijn ze flexibeler? Want dat is vaak een, een, een kritiekpunt natuurlijk. Nou wat in ieder geval... Is gebeurd is dat het merendeel van de ondernemers voor dit jaar zijn prijzen niet heeft aangepast. Dus heeft gezegd van we blijven op hetzelfde prijsspel zitten. Er wordt uh, gekeken hoe meer tegemoet kan komen aan specifieke behoeftes uh, van ouders. Maar u moet ook niet vergeten dat tegelijkertijd op dit moment de kwaliteitseisen en de veiligheidseisen van de overheid uh, enorm worden aangescherpt. En dat kost ook geld. Dus uh, ja, je kan niet uh, het zomaar goedkoper gaan doen. Um, kortom, u blijft de zaak uh, goed volgen uh, van zo dicht mij mogelijk. En uh, we horen de, daar nog over van u ongetwijfeld. Uh, dank voor nu, Lex Staal, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Vandaag uh, heb ik een werklunch met um, een duo. Het zijn de vertalers Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Uh, zij vertalen gedichten, liedjes en toneelstukken. En vanavond komen zij met vertalers uit het hele land bij elkaar... om te praten over de vraag hoe vrij zijn wij eigenlijk in ons werk. Heren, welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Want jullie Hallo. zijn een heus vertaalduo. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? De een doet het ene woord en de ander doet het andere woord? Ja, soms zeggen we wel eens dat de ene doet de lidwoorden en de andere bijvoeglijke naamwoorden. Maar zo makkelijk is dat ook niet. Vaak zitten we samen aan een computer en dan proberen we er samen uit te komen soms knippen we onze, uh, onze tekst in tweeën en dan, uh, dan praten we er een heleboel over... en dan leggen we het daarna nou weer aan elkaar en dan uh, gaat het helemaal nog een keer op de schop. Ja, maar het is niet zo dat jullie over elk woord uh, enorme discussies voeren? Je voelt elkaar ook wel een beetje aan welke kant het op moet, uh, kennelijk. Ja, we werken nu al uh, dit jaar toevallig precies 30 jaar samen. Kijk aan. Dus we voelen elkaar inderdaad wel redelijk goed aan. Uh, maar er worden nog steeds uh, ellenlange discussies gevoerd... over uh, uh, komma's en punten en dubbele punten, ja. eten, et cetera. Ja. Nou, nou zei ik, in de inleiding had ik dat voor voorbeeld van dat Pink Floyd nummer, Wish You Were Here. Hè. Uh, ik, ik vroeg aan onze luisteraar, van, nou, hoe zou je dat nou vertalen? Um, daar is geloof ik een wedstrijdje mee geweest, een vertaalwedstrijd. En het meest voor de hand ligt natuurlijk, was jij maar hier. En toch blijkt dat, dat ik geloof, minder dan 100 mensen dat maar in hadden gestuurd. Ja, de, de vertaalwedstrijd is door de Volkskrant uitgeschreven... in december vorig jaar. en uh, vorig, Twee weken geleden, vorige week, is er uh, de uitslag van geweest... De, tijdens de uitreiking van de, de Nobelprijs voor de vertalers voor Nederland. De martinez Nijhoffprijsuitreiking, prijsuitreiking is er uh, ook toen workshops, zijn er workshops gehouden. En de, um, die Wish You Were Here, dat is inderdaad 237 mensen hebben daar ingestuurd. En 100 hebben, was jij maar hier, uh, daarvan gemaakt. Maar er uh, waren er ook die zeiden: was jij er maar, was je hier maar... Uh, was je hier maar met mij, of ik mis je nog steeds, ik zou je best willen zien. Ik wou dat ik je kon zien, je weet niet <laughs> hoeveel ik naar je verlang. We missen elkaar. Wat, en, hadden, wat hadden jullie ervan gemaakt? Uh, nou ja, wat wij erg leuk vonden aan dat uh, aan, aan liedje is het, uh, het aspect van de titel. Dus eigenlijk zou je daar iets mee moeten doen, vinden wij dan. En dus wij kwamen uiteindelijk uit op uh, groeten aan daar. Ja, wil je een, een couplet laten horen, Erik? Het uh, is groeten aan, doe de groeten aan daar. Onze ziel zwemt stom rondjes in de vissenkom. Jaar, jaar na jaar. <laughs> Vind je op het gebaande pad het zwarte gat. Angst voor elkaar. Groeten aan daar. Ja. Dat, dat heeft wel iets onheilspellends, wat het oorspronkel, oorspronkelijke nummer toch ook heeft. Ja, maar ja, ik, ik vraag me af of de heren van Pink Floyd zich hierin kunnen vinden. Want daar hebben jullie al eens vaker gedoe mee gehad. Hè? Het Beatles liedje Here Comes the Sun, daar maakten jullie van Daar komt de sneeuw. En de weduwe van George Harrison vond dat niet leuk. Um, ja, we, we moesten het uh, terugvertalen in het, in het Engels, hè, onze eerste versies. En daar was ze niet echt blij mee. Nee, ze heeft aan Jasper Henderson van de uitgeverij... Toen, toen ze dat geschreven, toen ze dat hoorde... dat wij dat vertaald hadden met uh, hier komt de snoog heeft ze gezegd, Jasper, maar het moet bij jullie toch ook wel eens... moet de zon wel eens schijnen? Hoe, hoe zit dat nou? Maar in ieder geval, wij mochten het niet doen... want zij was eigenlijk wel bang dat George... Uh, dat wij George uh, de, de, de, de draak zouden steken met George... wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Nee. Voor ons is sneeuw eigenlijk net zo mooi als zon. Maar ik ben eigenlijk bang dat zij dacht... dat uh, sneeuw is ook een ander woord voor cocaïne... in bepaalde kringen. En ik, dacht, oh, ja, ja. ik denk dat die angst meer die kant op ging. Ja. Dat het uh, daarmee te maken heeft. Maar, maar. En, maar daarmee aangegeven dat dat vertalen van muziek... dus erg gevoelig ligt, ik, ik begrijp... Zelfs als jullie zijn met de dood bedreigd. Als je aan mensen hun liedjes komt... en de liedjes die ze helemaal hebben, van, van binnen hebben... en die ze beschouwen als hun liedjes... en je gaat dat vertalen... dan krijg je soms hele heftige reacties. Ja. ja, dat gaat de religieuze kant op. Dat zijn, zo onverdraagzaam zijn bepaalde fans. Wel, wel welke fans waren dat? Uh, die van Dylan. Die waren eigenlijk het, het vervelendst. Vooral de fanatieken dan, die vinden sowieso dat het niet kan. Dat Dylan vertalen is onmogelijk. Maar de, de doodsbedreiging kwam uit de Beetlehoek okay. voor uh, I Am The Walrus... Hadden we vertaald met heel, heel keurig, heel netjes. Heel helemaal, ik ben de walrus. Dus daar is niks mis mee, zou je zeggen, maar toch, moest, we moesten dood. Ja, het, is, het zijn barre tijden. Als het nou nog ging over Weekend Work It Out, wat we met Weekend Wordt Het Koud hebben vertaald, dan begrijp je er nog iets van. Maar Ik Ben de Walrus was een vrij letterlijke vertaling. Het was wel knap dat je die kan vertalen, want dat nummer is volgens mij echt onbegrijpelijk. Ik heb eens een keer de oorsprong van dat nummer uh, gehoord. John Lennon die had een brief gekregen van een, van een kind van een school. Die zei: Ja, we hebben een leraar die, die zit al jullie teksten te gebruiken. Ja, en, die, uh, en Toen dacht hij, ik maak zo'n Onbegrijpelijke tekst, dus kijk of die leraar daar dan ook nog mee uit let, let the fuckers work that one out, <laughs> ja. zei hij erover. Ja, ja. Ze, en het is niet alleen maar uh, muziekliedjes uh, die een die, die, uh, probleem opleveren. James Joyce? Uh, ja, dat zijn weer hele andere problemen. James Joyce is uh, inmiddels alweer 70 jaar dood... maar zijn, uh, zijn kleinzoon heeft altijd als, uh, uh, ja, als een kip op zijn nalatenschap gezeten. En uh, alles wat hem niet aanstond uh, afgekeurd en ook wel behoorlijk afgeblafd... kunnen we wel zeggen. Ja. Dus ook dat leverde uh, gedoe op. Uh, nou ja, we mochten het in eerste instantie, mochten onze vertaling niet eens een vertaling noemen. De vertaling van Finnegan's Week, dat is ja. ook een vertaling die is, uh, dat is uh, I'm the Walrus in het, uh, in het uh, 100 kwadraat nat ja. natuurlijk, wat ja. onbegrijpelijkheid betreft. Dat, uh, dat was niet te vertalen volgens hem en daarom mochten we het geen vertaling noemen. En dus toen hebben we het maar, ja, hoe moet je het dan noemen, hè? want het was gewoon een vertaling. Dus, dus het is, werd uiteindelijk een vernederlandsing. We hadden het ook nog een verdietsing kunnen noemen. Ja. Maar ja, daarom is het een stuk makkelijker om bijvoorbeeld dode auteurs... zoals Shakespeare zonder erven en zonder de te vertalen. Dat hebben we net gedaan. En toevallig gaat dat deze week in, in première, onze vertaling van King Leer. Ja, ja, klopt. Ja. En, en daar, daar, daar was verder niet uh, veel gedoe over. Nou, daar hebben we weer met onze opdrachtgever... het toneelgezelschap het barre land mee van doen... die ook op alle slakken zout <laughs> hebben gelegd. En wij zitten er dan bij als zij dat onze eerste tekst aan het, uh, aan het lezen zijn. Nou, en dan uh, moeten we alles uitleggen. Moeten we alles, uh, elk woord moeten we kunnen uitleggen, want ze zijn heel erg Alleen spelen wat ze zelf begrijpen. Dus er is eigenlijk helemaal <laughs> geen vrijheid voor de vertaler. Je zit aan alle kanten gebonden. Ja. Maar zoals Leonardo da Vinci ook al terecht zei: uh, kunst leeft van de vrijheid en ster Nee, kunst leeft van de beperkingen en sterft van de vrijheid. Moet ik het wel goed zeggen. Dat moet het wel, wel he? goed vertalen. He, ja, die, ja, oh, ja, Dat is zo moeilijk, dat vertalen <laughs> ja, eigenlijk. Ja. Zijn we, nee, want dat, dan komen we inderdaad bij die bijeenkomst. Want, want je hebt dus iets te maken met erfgenamen, nou ja, fans dus, die, die zich ermee mee gaan bemoeien. En, en daar gaat die bijeenkomst eigenlijk ook vanavond over. Hoe vrij is de vertaler? Uh, ja, het gaat ook bijvoorbeeld uh, over politieke toestanden natuurlijk. jaar uh, hadden vorig jaar hadden we die rel, uh, omdat de boeken van Kluun uh, in het Chinees uh, gekuist vertaald waren. En daar gaat het onder andere ook over vanavond. Het gaat ook over de vrijheid van liedjes vertalen. Daar spreekt Martine Bijl over, geloof ik, onze collega liedjes vertaalster. Oh, die, heeft, die had nog een, uh, een akkefietje met Abba, geloof ik, hè? Die, met... Dat werd ook allemaal ja, terugvertaald, ja. volgens mij. Dat moest allemaal op de lettergreep uh, kloppen. Ja, Martine ja... Bijl deed heel veel, heeft heel veel van die musicals vertaald, ja, is Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar nee, maar goed, je moet er als vertaler natuurlijk een beetje creatief mee omspringen. En uh, als, het, als het niet uh, linksom kan, dan moet het rechtsom. Wij hebben onze vertalingen die niet mochten van, uh, van de weduwe Harrison, hebben we toch een plekje in ons boek gegeven. Uh, in de margeteksten, als een soort alternate take, als een soort andere vertolking. Dus uh, als je. Als dat... de vrijheid niet krijgt, moet je hem nemen. Ja. Moet je hem nemen. En je moet ervan uitgaan natuurlijk dat jouw vertaling niet in plaats komt van het origineel. Het is gewoon een, een, een tekst ernaast. Ja. En zoals meer mensen... er wel een tekst ernaast kunnen maken. En jullie grote ambitie is nog een keer de top 2000. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De hele top 2000 vertalen? Nou, alleen onze eigen favoriete liedjes waar we wat mee hebben. Want als je niks met een liedje hebt... is het heel moeilijk om te vertalen. En bovendien, er zitten ook ja, er zitten Nederlandse liedjes bij. Hè? André Haas is in het Nederlands terugvertalen. Ja. Dat zou wel eens zou een, goed, een, mooi zijn. <laughs> ja. Ja. Ja. Nou, ik die top 2000 zijn altijd druk bezig... met nieuwe, nieuwe initiatieven. Dus ik zou zeggen leggen eens een keer contact. Nou, en, we, daar en, hebben we al eens wat mee gedaan met het Theater van het Sentiment. Dat is een Radio 2-programma. Ja. En daar hadden we het, het programma-onderdeel met andere woorden. En er zijn ook een paar dingen uitgevoerd. Al door de top 2000 bent heel erg goed. Onder Lekker. andere Herberg Overijssel voor Hotel Californië. Ah, ja, prachtig. Ja. Nou, vanavond meer over dat vertalen ja. in de Bali dus. Dan de vertaalslag en bijeenkomst over de vrijheid van vertalers. En jullie zijn daar in ieder geval bij aanwezig. Erik Bindervoet en Robert-Jan Henkes. Dank voor het gesprek. Ja, ja graag gedaan. Ja, De Werkweek. Deze week met... Heli Dancona vanwege de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dan heb ik het altijd heel druk en ook deze keer weer. Heli Dancona blijft onvermoeibaar strijden voor vrouwenrechten. De oud-politica zit in tal van besturen... en is bijvoorbeeld ook voorzitter van de Opzij Literatuurprijs. Opzij het blad waarvan ze een van de oprichters is. Dancona begint haar werkweek bij haar man... waar ze al jaren een latrelatie mee heeft. We zitten hier in het atelier van mijn man Aad Veldhoen... de schilder, beeldhouwer, etsen. Um, ja, ik woon eigenlijk de helft van de tijd hier bij Aad... in dit hele grote huis wat, zoals je ziet, van onder tot boven... vol hangt met schilderijen, vol licht met allerlei attributen... die hij nodig heeft, een verf, een kwasten, een potloden. Um, Ikzelf ben heel opgeruimd, heel netjes... In mijn huis, waar ik ook mijn kantoor heb, is het altijd allemaal geordend. En toch heb ik altijd groot plezier om hier naartoe te gaan, om hier s'avonds te zijn, te slapen. Omdat het zo totaal anders is dan mijn eigen huis. En? En? omdat ik er de regie niet over heb. Ik denk dat ik een bitch zou worden als ik altijd in dit huis zou lopen... en altijd maar en te vergeefs zou proberen stapeltjes van alles te maken... want dat is wel mijn sterke ding. Nogmaals, ik, uh, ik vind het ook wel leuk... want ik ben natuurlijk in die 15 jaar dat ik met toe ben... Uh, ook heel goed gaan kijken. Hij heeft me ook heel vaak geattendeerd op idiote dingen die er te zien zijn... Buiten, op straat, in de lucht. Ik ben gelukkig niet overgegaan totdat veel vrouwen op oudere leeftijd doen. Het, de behoefte om te gaan schilderen. Hij roept altijd... Als dames niet meer menstrueren, gaan zij accuileren. Nou, Dat heb ik dus totaal niet in me. Maar de behoefte en de mogelijkheid en de ontdekking... Om je heen te kijken. Ik zit wel eens, uh, als ik ergens op een vergadering ben geweest, in de trein. En er zit iedereen om me heen te sms'en of te telefoneren. En dan vindt zich buiten de prachtigste zonsondergang plaats. En dan zou ik wel eens willen dat ze van voren, waar ze nou af en toe de haltes afroepen waar de trein stopt, zouden zeggen. Mensen, kijk eens naar buiten, wat je mist. En uh, dat, dat heb ik geleerd in al die jaren. Dus dat is een groot voordeel van af en toe um, uh, vertoeven in iets wat ik als licht chaotisch um, ervaar. Dat heb ik er heel graag voor over, want ik heb daardoor heel veel gewonnen. Je moet door de jaren heen um, de energie blijven houden. Om het te willen zien, om je te kunnen blijven verwonderen en om je ook te blijven opwinden. Dat, dat moet wel. Je moet je kunnen... Als je denkt bij alles, laat maar zitten. Uh, als je denkt dat iemand zoals ik... die toch altijd aan de linkse kant van het politieke spectrum... Hè, dan zeggen ze van... Nou, als je ouder wordt... dan schuif je wel een beetje op naar rechts. En, uh, daar is geen sprake van. Hoe ouder je wordt... Hoe, hoe beter je ziet... hoe onrechtvaardig het in de wereld in elkaar zit. En we kunnen hier wel 8 maart... Vrouwendag vieren, en dat moeten we ook zeker doen. En terugkijken op onze verworvenheden. Maar als je ziet hoe vrouwen elders in de wereld eraan toe zijn. dwars door alle aandacht en internationale verdragen heen. en gelukkig heb ik nog steeds de neiging om er iets aan te willen doen. En mis ik het cynisme. om te denken: oh, maar dat helpt toch niks. Want als je dat gaat denken, ja, dan kan je natuurlijk net zo goed uh, met een boek in een rieten stoel liggen. Uh, dat is ook niet slecht. Dat willen sommigen ook. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet. En zien. Maar over verwonderen en vervolgens denken, nou dat zoeken ze maar uit. Dat kan ik niet. En dat is met het ouder worden eerder meer dan minder geworden. Dat zei Hedy Dancona. We volgen haar dus de hele week in de werkweek. Uh, alles te maken met Internationale Vrouwendag. Anne van der Veen maakte de bijdrage. Zometeen stand.nl. Het terugbrengen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd. Dat is de stelling. Uh, u mag erover zeggen of u het er mee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een Thalys gestrand met 480 passagiers aan boord. Het hogesnelheidstrein was op weg van Amsterdam naar Parijs. En in die trein zitten veel Nederlanders, meldt NS. In de motor van de locomotief is brand uitgebroken. Daarbij raakte de machinist gewond. Alle reizigers zijn ongedeerd. De man die vorige maand werd opgepakt in Brussel... voor de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam... wil niet worden overgebracht naar Nederland. De rechter in België moet nu bepalen of de verdachte... al of niet naar Nederland komt. Maar volgens het OM kan het nog maanden duren. De politiebonden zijn begonnen met publieksvriendelijke acties... omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. In diverse politieregio's worden voorlopig geen bonnen uitgeschreven... voor lichte overtredingen, zoals een beetje te hard rijden... of fietsen zonder licht. En de gemeente Heer Hugo Waard erkent dat er vannacht een en ander is misgegaan in de informatievoorziening over de grote brand. Vannacht ging het luchtalarm af, maar burgers konden vervolgens nergens lezen wat er aan de hand was. Dat moet beter, zegt de gemeente Heer Hugo Waard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Standpunt Jurgen van den Berg. De komende weken wordt er overlegd in het Katshuis. Waar halen we het geld vandaan om economisch weer gezond te worden? Ondertussen vindt de Europese president Herman van Rompuy... dat we de bezuinigingen in Nederland overdramatiseren. België, die, die het toch ook niet makkelijk heeft... die, ja, die hadden een tekort van 4,1 procent en die moeten naar 2,8 gaan. Ja, iedereen weet dat dat moet gebeuren. En dat moet dit jaar gebeuren, niet volgend jaar. Dat moet dit jaar gebeuren. Dus ik zou de toestand ook niet overdramatiseren... Nederland is niet het enige land dat nou, dat moet doen. En ja. de inspanning is in vergelijking met andere landen eigenlijk niet zo groot. Heeft Van Rompuy gelijk en moeten we de bezuinigingen niet te veel dramatiseren? Of maken we ons in Nederland terecht zorgen over wat het vasthouden aan die 3% norm betekent voor onze economie? Ik ga over praten met Sylvester Eivinger, hoogleraar Financiële Economie... en de enige Nederlander in het Monetair Expertpanel van het Europees Parlement. Dus die uh, weet waar hij het over heeft. Dag meneer Eivinger, goedemiddag. Goedemiddag. Eén aanvulling oh. aan de Universiteit van Tilburg. Had ik dat niet gezegd? Nee. Oh, me niet <laughs> Wat klar. belangrijk. Ja, die zeker. betalen beslaars. Dus. Uh, ja, We gaan dat er gelijk bij schrijven. Uh, terecht uh, dat u dat erbij roept. En dan nu de keuzes, want daar beginnen we altijd mee. Hè. mag u er maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De eurozone is nog steeds sexy. Ja. Dat zei Van Rompuy gisteren ook, hè? Die extra 10 miljard, die hebben ze er zo bij bezuinigd. Nee. Ik heb mijn spaarpot vol guldens alvast stuk geslagen. Nee. Voor je weet maar nooit natuurlijk, hè, als we straks weer teruggaan naar die gulden. Um, daar horen we later deze middag meer over. Dan de stelling in stand.nl. Het terugbrengen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd. Ik vraag het ook aan u als luisteraar. Bent u daarmee eens of mee oneens? sms dat naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Het terugbrengen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd, meneer Ivingen. Zegt u dan eens of oneens? Daar ben ik het mee eens. Uh, maar ik ben het niet eens met de directe conclusie die Herman van Rompuy trok. Dus uh, dat zal ik ook expliciteren. Uh, hij heeft gelijk dat uh, op zich uh, van 4,5 naar 3 procent uh, tekort uh, doenbaar is. Kijk naar de Belgen, kijk naar andere landen. Maar de vraag is hoe wij dat moeten doen. En daarmee moeten we gewoon de procedure volgen. En dat heet met een hele chique term de excessive deficit procedure. Dus Nederland wordt precies hetzelfde behandeld als Spanje... of enig ander land wat op een zeker moment met een tekortoverschrijding wordt uh, geconfronteerd. Ja. Um, hij zei ook, met 1,5% bezuinigen maak je geen economie kapot. Dat is wat we toch de afgelopen dagen voortdurend horen uit allerlei hoeken. Uh, economen zeggen het, de oppositie roept het bij voortduring. Het hangt er vanaf wat je doet. Kijk, er wordt op dit moment enorm veel nadruk gelegd op bezuinigingen. Kijk, als u naar dat 4,5% tekort kijkt, dat feitelijke EMU-saldo... Ja, moet ik zeggen, dat zijn de officiële termen... dan zie je dat voor een groot deel dat bepaald wordt door de conjunctuur, Door de recessie. Ja. We hebben op dit moment een teruggang van de economische groei... tot drie kwart procent negatief. Misschien wel een procent negatief. Terwijl het planbureau uitgaat van een structurele groei van 1,5%. Dus we hebben een verschil tussen de structurele en de feitelijke groei van misschien wel 2,5%. En in dat geval moet je ook wijsheid uh, betrachten bij het terugbrengen van het tekort. En als je dus puur zou bezuinigen, dan zou je pro-cyclisch beleid voeren. En dan zou je de krimp, de recessie, nog erger maken. Ja. Dus met andere woorden, wat, wat de wijsheid in deze is, is uh, om het structurele... Tekort, het structurele EMU zal terug te brengen. Nou, en om het structurele tekort terug te brengen, moet je structurele hervormingen doorvoeren. Ja, alleen daarvan leren we ook voortdurend dat dat op de korte termijn niks oplevert. Door als je nu de hypotheekrente aan zou pakken, tenzij je het onmiddellijk van vandaag op morgen afschaf, maar dat wil, geloof ik, niemand. Uh, maar dat, dat levert pas op. Dat is niet over... waar. Oh, dat, dat is niet waar. Neem ik waar. Nee, dat is niet waar. Want neem bijvoorbeeld, uh, als je stel dat je het eindige eigen voor zou verhogen. Wat natuurlijk geen aantasting officieel van de hypotheekrenteaftrek is. Mm -hmm. Maar uh, de aftrekmogelijkheden van huizenbezitters beperkt. Direct. Eigenlijk volgend jaar al. Op dat moment uh, zouden de aftrekmogelijkheden minder worden. Terwijl je officieel de hypotheekrenteaftrek niet aankomt. Ander voorbeeld. Als je de WW-duur zou verkorten. Van zeg 3,5 uh, drie, jaar uh, naar 1 uh, jaar dan zou je eh, enorme winst boeken, want je zou de arbeidsmarkt flexibiliseren. Je zou ook zorgen dat mensen die op dit moment werkloos zijn... veel meer een prikkel hebben om aan het werk te gaan. En daar moet ze ook natuurlijk bij geholpen worden... door goede begeleiding van de ene naar de andere werkgever. Ja, Dus eigenlijk zegt u van uh, wat, er, wat er nu moet gebeuren in dat katshuis... is gewoon het hoofd koel houden... en, en de, de, we kunnen prima aan zo'n bedrag komen wat gevraagd wordt. Uh, ja, dat kan. Dat kan. Uh, ik, uh, het is wat dat betreft heel goed om uh, op een zeker moment het hoofd koel te houden... Uh, het allerbelangrijkste is dus dat men uh, niet op een manier met de paniek gaat bezuinigen. Maar dat men dus gewoon uh, zich afvraagt... wat zijn de structurele hervormingen die wij, waar we het eens over kunnen worden. En er zijn natuurlijk een paar punten die heel moeilijk liggen in de coalitie. En bijzonder ook met de gedoogpartner. Ja. Dat is bijvoorbeeld het uh, onderwerp inderdaad, van de hypotheekrenteaftrek. Daarom suggereer ik ook het eigen woningforvent te volgen. Daarmee schendt men niet het regeer- en het gedoogakkoord maar kan men op zich wel aan het beperken van de hypotheekrenteaftrek doen. ander voorbeeld wat men direct kan besluiten... is op een zeker om de WW-duur te verkorten. Dus met andere woorden, er zijn best hele zinvolle maatregelen te doen... die de verdiencapaciteit, het groeivermogen van de Nederlandse economie, ophogen. Er is natuurlijk nog een ander element, dat is het consumentenvertrouwen. Ik las van het weekend, in, ik dacht in de Volkskrant, een aardig stuk over de Duitsers... waarbij die Duitsers die geven eigenlijk maar uit... en wij zitten maar op ons geld, zetten het vooral op de bank... En uh, wenden dat weer eens een keer aan als, als er betere tijden zijn. Uh, maar dat, dat los je hiermee dan toch ook niet echt op? Nee, maar het grote probleem is natuurlijk... waarom is het zo dat in Nederland uh, het zoveel slechter gaat dan in Duitsland? Dat heeft twee oorzaken. Eén, uh, dat de woningmarkt zo ontzettend slecht functioneert... He, dus u weet gewoon dat uh, de woningmarkt volledig in elkaar geklapt is. Dat komt ook uh, omdat uh, de politici heel veel onzekerheid laten voortbestaan... over die hypotheekrenteaftrek, over hoe de fiscaliteit in de toekomst eruit gaat zien. Dat geloven de mensen niet. Dus met andere woorden, de mensen zijn bang geworden. Je merkt ook dat uh, politici op dit moment... Continu gloom en doom over de mensen uitspreken. Dus je hebt eigenlijk nu een vertrouwenscrisis. En dat verklaart waarom Nederland het zoveel slechter doet dan bijvoorbeeld Duitsland. Mm -hmm. Want sterk genomen zijn wij natuurlijk economisch gezien een provincie van Duitsland. Ja. ja, en inderdaad, wij waren altijd aan Duitsland gekoppeld, min of meer. En, en daar gaat het dus eigenlijk heel goed. En, en hier gaat het uh, ineens uh, een stuk minder. Dat, dat klopt dan niet met elkaar, lijkt het. Nee, ja, maar dit is de verklaring. Ja. Een van de grote oorzaken daarvan is de woningmarkt. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken aan de arbeidsmarkt flexibiliseren geeft je enorm veel voordeel... in termen van het aanpassingsvermogen van je economie. Dus daarmee heb je breng je en het structurele tekort uh, terug... maar je hebt ook het verdiencapaciteit, het groeivermogen van je economie op. Dus dat zijn verstandige maatregelen. En puur dom bezuinigen. Maar ja, iedereen die wil slim bezuinigen. Maar ik heb nog niet gehoord wat ze onder slim bezuinigen verstaan. Maar uiteindelijk echt bezuinigen... Uh, is alleen maar korte termijneffect, wat alleen maar de recessie verdiept... Ja. en het begrotingstekort, het feitelijke tekort laat oplopen... en dus niet verstandig beleid is. Nog even naar die 3%, hè? want dat zijn de Europese regels. Uh, het begrotingstekort mag 3% zijn. Overigens, op termijn moet het zelfs geloof ik, helemaal naar nul. Dus uh, dan praten we nog over hele andere zaken. Um, is, dat vragen veel mensen. Nee, naaf... het structurele tekort moet naar oh, ja, nul. Het structurele tekort Goed. moet naar nul. Maar toch, uh, en, maar, maar dan zeggen heel veel mensen... Is het, nou, uh, is het terecht dat daar zo streng aan wordt vastgehouden? Wat Van Rompuy ook nog weer eens benadrukte gisteren. Uh, wat Van Rompuy heeft gezegd, dat is inderdaad waar. Maar ik zou daar nog iets aan willen toevoegen. Hij heeft niet wat dat betreft het hele verhaal verteld. Het hele verhaal is als volgt. Nu uh, is het zo dat alle landen, die hebben het stabiliteitspact getekend. En onderdeel van het stabiliteitspact is onder andere het Europees semester. Dat wil het volgende zeggen. Dat de voorbegroting, dus wat wij de voorjaarsnoting noemen, wordt voorgelegd aan de Europese Commissie. En die gaat beoordelen of dat een realistische begroting is. Dus met andere woorden, de Commissie gaat... of zeker aan het kabinet vragen of aan de minister van Financiën... van uit welke... wat zijn uw uitgangspunten? Wat voor structurele hervormen voert u door? En op het moment dat dat niet geloofwaardig is... dan zendt de Europese Commissie die begroting weer terug. Dat hebben ze met België ook gedaan. Ja. Dus met andere woorden, er gaat een discussie op gang komen... of dit een realistische begroting is. Met andere woorden, uh, het is... Verstandig om nu op een zeker moment in dat katspraat, om maar zo te zeggen... gewoon een aantal belangrijke stappen te zeggen, zetten... die uh, inderdaad het groeivermogen of de verdiencapaciteit... waar uh, premier Rutte het altijd over heeft, om dat nou eens op ja. te peppen. En, en u zegt ook, want Van Rompuy zegt dat ook... 1,5 procentpunt uh, van het begrotingsgehoord afkrijgen... dat kan op een sociaal aanvaardbare manier. Maar goed, als ik u al hoor over de WW... dan zie ik de vakbonden al staan in de zijlijn. Ja, maar weet u, uh, is het sociaal aanvaardbaar want u praat nu heel makkelijk over de insiders... dat er heel veel mensen langs de kant staan. Outsiders die werkloos zijn. Jongeren die niet aan het werk kunnen komen. Wat dan verstandig is, is niet de banen te beschermen van mensen... maar de mensen te beschermen. Dus zorgen dat mensen een kortere WW-duur hebben, een beetje het Deense model... eerder aan het werk geholpen worden. Dat er alles in het werk gezet wordt om die mensen weer bij een nieuwe werkgever aan de baan te helpen. En dat is in het belang van iedereen. Niemand heeft belang om lang in de WW te zitten... want daarmee neemt je menselijk kapitaal alleen maar af... en neemt de kans dat je een nieuwe baan krijgt... Uh, ook heel erg dramatisch af. Ja. Uh, blijf meeluisteren meneer Eivingen, want we gaan even snel schakelen met Den Haag. Het Katshuis Margreet Boer staat daar, verslaggever van, uh, van NOS Radio. Want ik begrijp, Margreet, dat de heren het pand weer hebben verlaten intussen. Ja, het zit erop voor vandaag. De onderhandelaars zijn zojuist weggereden. Uh, Geert Wilders in zijn gepantserde BMW en Stef Blok, de fractievoorzitter van de VVD, fietste zojuist hier het hek uit bij het katshuis. want hij is de enige die op de fiets is gekomen. Ze zijn om kwart over tien begonnen, hè. dus nou ja, zo'n ruim drie uur hebben ze uh, overleg gehad. En dat het nu gestopt is, ja, dat was ook gepland, want Geert Wilders van de PVV heeft vanmiddag die perspresentatie over dat onderzoek wat hij gehouden heeft over de kosten van de euro en de guld. Dus vandaar dat voor vandaag in ieder geval het overleg over de extra maatregelen, de bezuinigingen, de hervormingen afgerond is. Maar je kunt zeggen, de kop is er in ieder geval af. Goed, dat is het laatste nieuws dus vanuit het katshuis daar. Stef Blok doet in ieder geval aan bezuinigingen, want die komt gewoon keurig op de fiets. En meneer Eivinger, bent u ook zo benieuwd naar de uitkomsten van het PVV-onderzoek, naar die gulden? Uh, nou, daar ben ik eigenlijk niet zo benieuwd naar. Want ik weet eigenlijk al wat de uitkomst is. Want dat heeft Geert Wilders al in zaterdag in de Telegraaf verklapt. Kost ongeveer 1900 euro per persoon ongeveer, hè? Ja, ja, nou dat is natuurlijk niet te berekenen. Hè? Kijk, het enige wat we weten is terugkeer naar de gulden... dat dat ontzaggelijk duur zal zijn. Want dat zal het wisselkoersrisico weer introduceren. Dat zal dus onze exporten laten dalen met tientallen procenten. En dus ook onze groei en welvaart verminderen. Dat weet ik wel. Maar u kunt niet op een zeker maar verwachten van welke econoom ook dat hij op de punten en komma's kan berekenen wat de kosten en baten van de euro zijn. Dat kan niemand. Dus als Wilders zegt, als wij binnen die euro blijven, dus daaraan blijven meedoen, dan kost ons dat 127 miljard euro. Onder meer ook door reddingsoperaties, voor bijvoorbeeld Griekenland. Dan zegt u van ja, dat, dat kan je nooit zo zeggen, één op één. Nee, want stel nou dat de exporten van Nederland, een kleine open economie als Nederland heeft, moet het van exporten hebben en van groei. Stel dat de exporten met 10, 20 procent in elkaar tuimelen. Weet u wat dat voor onze welvaart gaat betekenen? Een Enorme slag. Dat is, daar vallen de reddingsoperaties mee in het niet. Dus met andere woorden, het gaat ervan uit. Het gaat erom of je die kosten op reële wijze kan inschatten. Dat kunnen we wel, maar we kunnen niet tot op de punten en komma... berekenen wat precies de baten en kosten van de euro zijn. Dat kan niemand en dat kan dus ook niet het bureau van Geert Wilders. Nee. En die waren geloof ik al niet zo voor, die euro. Uh, dat, daar, dat dan ook nog eens even daarover gezegd. Maar goed, we gaan straks om drie uur horen wat, uh, waar die verder mee komt. Inderdaad, los van die twee cijfers die we in de Telegraaf lazen zaterdag. Uh, nu gaat het eerst over die stelling van ons. En u blijft meeluisteren, meneer Eivinger... want we gaan even naar onze luisteraars en dan kom ik graag bij u terug om de reacties door te nemen. Terugbrengen van het begrotingstekort wordt te veel gedramatiseerd. Daar is nu door ruim 1200 mensen op gestemd. 70% is het eens, 30% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo met wie? Het blijft angstvallig stil. Dan gaan we gewoon een volgend knopje indrukken. Ja, hallo. Stand.nl, goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Nou, waarom moet er trouwens bezuinigd worden? Iedereen heeft het over bezuinigen. Maar waarom kan er niet een klein beetje belasting gegeven worden? Het bedrijfsleven betaalt vaak helemaal geen belasting of heel weinig. Uh, in Schiphol wordt voor een paar honderd miljard liter kerosine verstookt. Ja. Als je er één cent op heft, heb je drie, drie miljard. Als je een dubbeltje op heft, dertig miljard. Maar het is vloek, betalen... vloek in de kerk van dit kabinet, hè? Want die willen de lasten zeker niet verhogen. Nee, zeg maar waar betalen wij dan één euro op een litertje benzine? Waarom moeten wij zoveel betalen? Ja. En waterschapsbelasting, en grondbelasting, en belasting op kantoren. Wij moeten dat toch ook allemaal wel betalen? U zegt gewoon de belasting wat omhoog en uh, dan uh, ben je er ook. Stam.nl, goedemiddag. Dekker uit Vandam, Goedemiddag. Dank nou, meneer Dekker. Uh, ja, ik ben het er ook mee eens. Ik denk dat dat uh, wel moet kunnen. Als okay. je dat terug, terugrekent naar je, bijvoorbeeld een gezin en, en je kijkt, uh, je zou anderhalf procent moeten besparen, dan, dan moet dat met, uh, met enige fantasie toch wel lukken. Ja, toch toen die cijfers vorige week bekend werden, schreeuwde iedereen moord en brand: uh, ja, o, oppositie, het, de oppositie, de, de, de regeringspartijen. Ja, o, dat die bedragen natuurlijk gingen. Uh, zijn. Maar als je dat terugrekent naar een, naar een modaal gezin bijvoorbeeld... en je gaat eens dus kijken wat je uitgeeft uh, per maand... en je moet daar iets in uh, snoeien... er zitten altijd wel dingen bij die, uh, die niet zo pijn doen... en ook dingen die uh, niet zo prettig zijn. Ja. U zegt, uh, we moeten er niet te veel over zeuren, gewoon doen. Nou ja, je moet het uh, kijken naar, uh, je, naar je eigen portemonnee... en daar kan ook wel anderhalf procent eventueel bezuinigd worden. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo? Dag. Mag ik wat zeggen? Ja. Nou, bezuinigen, dat moet sowieso, maar dat is niet zo erg. Alleen als dat maar goed gebeurt. Kijk, onze volksvertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat ze het volk gewoon eerst aan de beurt is. Dus met andere woorden, het huishoudboekje moet op orde zijn. Met andere woorden, nogmaals. Je ja, gaat eerst zorgen voor de eigen volk. En als geld over is, dan ga je ontwikkelingshulp, Brussel, al die andere dingen doen. Kijk, de volgende moet gewoon reëel zijn. Er moet geen politieke spelletje, welke partij dat mij. Je moet aan de burger denken. Als hier in Nederland, ze hebben honderdduizenden werklozen, honderdduizenden mensen die moeten naar de voedselbank. oud Dagen, die leven in de armoede. Ik bedoel, waar hebben we het toch over? Ja. Zorg voor het eerste volk. Hè? Maar, maar dan, dan zeggen mensen die uh, zeggen: van, je moet niet aan die ontwikkelingshulp komen, die zeggen dan: ja, maar die mensen die die daar wonen, die hebben, die hebben het pas echt arm. En weet moeten, moeten dat, we daar nu op bezuinigen? Weet je wie dat zegt, uh, meneer? Dat, dat zijn mensen die zelf hier in Nederland vervaten. Zoals onze politici. Die hmm. leven in welvaart. Het is, dat is niet zo moeilijk om idealistisch te zijn. Maar ik ben alweer. Ik heb nog geen tientje per dag over om van te leven. Nee. Waar hebben we het ook over? Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, je moet natuurlijk nooit op ontwikkelingssamenwerking bezuinigen. En ik vind het ook geen zeur uh, wat hier gebeurt. Ik vind dat de hypotheken, als ze nou echt iets willen verdienen... en een overschot op onze begroting willen hebben... moeten ze vanaf volgend jaar, 1 januari, de hypotheken boven de 5 ton... helemaal niet meer aftrekbaar uh, maken. En voor uh, de rest... Uh, van de hypotheken uh, terugbrengen naar 25% en in 15 jaar afbouwen. En dan hebben we onze staatsfinanciën uh, binnenkort weer op orde. En dan hoeft niemand te bezuinigen. Ja, de mensen met een huis. Ja. Maar u, dat wordt nog een harde dobber. Want wat er ook, uh, laten we zeggen, met de vinger naar die hypotheekrente wordt, uh, wordt gewezen. De PVV heeft altijd geroepen, daar zijn wij absoluut op tegen. Ja, maar ik denk ook niet dat het lukt. Dus ik denk dat we binnenkort naar de. Bus, uh, U denkt dat ze niet uitkomen? Nee, natuurlijk niet. En iedereen weet natuurlijk dat de woningmarkt zit op slot. Er gaan heel veel makelaars uh, failliet. Mensen kunnen hun huis niet kwijt. Ik bedoel, hier in de straat staan ook heel veel huizen te koop. En het noorden is het sowieso een drama. En dan uh, zitten we hier ook nog in de goedkoopste uh, prijsklasse. Ja. Maar uh, er moet natuurlijk iets gebeuren. En ja. ook wijs, ik ben persoonlijk dan ook uh, het slachtoffer... Uh, als je dat doet. Maar we zullen toch ergens de pijn ja. moeten uh, dragen. En da ik denk dat dat het eenvoudigst is. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het ook eens met de stelling. Ik heb begrepen dat er tussen 73, 1973 en 1999 alleen maar begrotingstekorten zijn geweest. En ook vanaf die datum, 1973, maar een aantal jaren van vijf jaar of zo een overschot. Dus ik denk dat onze welvaart voor een flink deel kunstmatig is. En dat we bij een piramidespel, die ballon die loopt een keer leeg of die ploft een keer. Ik ben het ook voor terugdringing van het begrotingstekort. En ook niet zozeer via bezuinigingen, maar wel via belastingverhoging. En vooral hervormingen op de arbeidsmarkt en ook de woningmarkt. En dan vooral voor de huizenbezitters. Ja. Ik heb wel een vraag aan Sebastien de de Eisinger. Zijn er omstandigheden of verslechteringen in de eurozone denkbaar... waarvan hij zegt dat dat toch het einde is van de euro zoals wij die nu kennen? Dus bijvoorbeeld dat Griekenland of Portugal of Spanje eruit gaan... of in het ergste geval dat Nederland eruit gaat... of dat Duitsland zegt van dit betalen wij niet meer. Andere woorden is uh, failing dat een option... Of, of zijn er toch echt nou. omstandigheden te denken waarvan hij zegt... ja, maar dit gaat zo niet. Houdt dan? hij tot, tot in die end toe uh, vast zeg maar aan, aan de euro? Dat is uw vraag eigenlijk. Goed. We gaan dat straks aan hem voorleggen, dank u wel. Stam NL, goedemiddag. Hallo met Ali van Dongen. Ali. Goedemiddag uit Den Haag. Goedemiddag, heren. Uh, meneer, ik, wil het eigenlijk, ik begrijp heel goed dat er op een gegeven moment bezuinigd moet worden. En natuurlijk hebben wij het ontzettend goed in vergelijking met de mensen in de ontwikkelingslanden die, die sterven van de honger. Dus daar, ben ik het, uh, daar moet je eigenlijk niet aankomen. Maar ik vind dat, je, dat ze ook wel eens mogen hebben over de wachtgelden en de salarissen van de commissaris van de koningin met al zijn bijbaanden. En nog extra 17.000 euro per jaar benzinekosten omdat meneer dat misschien niet kan betalen... En wat denkt u van het afscheid van de burgemeester... die we geen met 44.000 euro voor zijn receptie... en het declaratiegedrag en de dineetjes van de minister? Als je dat allemaal bij elkaar legt, dan... Als ik nog even mag zeggen, meneer, met alle respect... ik ben nu al met stomheid geslagen... dat ik net naar een persconferentie zit te kijken over de heren... die over zeggen, nou, tot over drie weken... en binnen drie uur zijn ze alweer vertrokken... want dan moet Wilders zo nodig... Ze rapport. Ik bedoel, is dat getimed of niet? Ik, ja. ik word daar helemaal mis. U, u zegt van, ze, moeten net, al... ze moeten net zo lang in dat hok worden gezet tot ze klaar zijn eigenlijk. Daar komt het op neer. Stam.nl, Goedemiddag. Uh, meneer, ik wil het. Eigenlijk, ik begrijp. Hallo. Hallo. Oh? Oh? Oh? Hallo. Ik, hoor, ik hoor, oh, wacht even uw radio. heeft wat vertraging. Ik, dacht, ik hoor die mevrouw nog steeds uh, nasputteren, maar uh, dat, dat, is, dat is bij u te horen. Zeg het maar. Stam.nl, Goedemiddag. Kijk, nou hoor ik mezelf weer. Uh, zie. Dus meneer woont een eind uit de buurt van Hilversum. Dus als ik door blijf praten, dan hoor ik mezelf voortdurend terug. En hij geeft pas antwoord als ik echt klaar ben. Dus, hallo? Uh, ik geloof dat er toch enige commoties veroorzaakt daar in het huis. We drukken een ander knopje in. Stad.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Dag meneer. Ze, moet, ze moeten iets meer belasting heffen van die 500 rijke Nederlanders. 500 wel? Ja, zeker. Ja, maar die betalen toch al heel veel belasting ook. Ja, ik hoef het niet voor ze op te nemen, maar... Ja, nog meer belasting betalen. Ja, 75 rijke... van hun inkomen. De rijken gewoon alles laten betalen, gewoon straffen voor hun, voor hun succes in dit leven. Juist, meneer. Dat heb je helemaal goed. Dank u wel voor het bellen. Goed, dank u wel. Dag. We gaan snel terug naar uh, Sylvester Eivingen. Ja, uh, uh, hoogleraar uh, aan de Universiteit van Tilburg, hoogleraar Financiële Economie. Meneer Eivingen, ja, daar wordt natuurlijk ook onmiddellijk naar gekeken. Mensen die een beetje meer geld hebben, ja, dan, dan moet hij niet maar meer belasting betalen. Die moeten ongeveer alles oplossen. Uh, daar heb ik twee opmerkingen bij. Hè. Als we het over die 500 uh, rijk hebben... ik neem aan dat hij de, de quote 500 bedoelt. Dat levert niet zoveel op. Dat is één. En twee, en dat is überhaupt uh, bekend... belastingverhoging überhaupt... niet alleen voor de hoge inkomens, maar ook voor de middeninkomens... leiden over het algemeen tot minder groei. Dus... Als je inderdaad de groei nog verder het slop in wil helpen... dan moet je op een zeker moment de belasting verhogen. En dat dus heeft ook te maken met, met, met het uitgeven. Want als je, minder, als je meer belasting moet betalen, ja, heb je minder geld te besteden. Dus uh, ja, dat is ook weer niet goed voor de economie. Het heeft bestedingseffecten, maar het heeft ook effecten... in de zin van de prikkels voor mensen om natuurlijk een hoger inkomen te verdienen. Nemen neemt ook af. Dus ja. met andere woorden, het is het domste wat je kan doen, de belastingverhoging. Ja. Kijk, ik begrijp wel dat sommige mensen denken dat het allemaal bij de rijken te halen is... maar dat levert te weinig op om inderdaad zo aan de te zetten. Ja. Even die vraag aan u, hè? want dat ging dan uh, met name over die euro. U zei van ja, daar moet je eigenlijk altijd aan vast blijven houden. Ook uh, naar aanleiding van het onderzoek waar we met z'n allen op zitten te wachten van vanmiddag... Uh, PVV-onderzoek naar de, naar de gulden. En die meneer die vroeg: is er, is er een, een, een verslechtering of een, een, een omstandigheid denkbaar waarop, waarop u zelf zegt van nou ja, dan moeten we inderdaad die euro gaan loslaten? Ik, denk dat we, ik ben het met Herman van Rompuy eens... dat het ergste achter de rug is in de zin van crisismanagement. Uh, dat is niet uh, te danken aan de Europese regeringsleiders... en ministers van Financiën. Het is vooral te danken aan de bezoekers van de Europese Centrale Bank. Die heeft ingegrepen met twee hele lange uh, kredietfaciliteiten in december en februari. Daar staan te danken dat de spanning op de geld- en kapitaalmarkt afgelopen zijn. Uh, met andere woorden, de eurozone is gered. Uh, want Italië, Spanje en Portugal kunnen erin blijven. Of Griekenland erin kan blijven, dat kan ik niet zeggen. Uh, Griekenland is zo'n ontzaglijk probleem. Heeft zo'n enorme staatsschuld. En de Grieken, ja, het gaat heel moeilijk om daar hervormingen door te voeren. U ziet wat premier Papademos doet. Die uh, probeert werkelijk uh, alle, alle zijden bij te zetten. Maar ja, de politieke basis om dat te doen is buitengewoon fragiel. Mm. Dus het is heel moeilijk voor mij te zeggen of Griekenland uh, niet alsnog failliet gaat. En uh, wellicht dan de eurozone zou moeten verlaten. Maar voor de andere landen zou ik zeggen, de eurozone is gered. Ik denk dat de euro ons ook heel veel welvaart heeft gebracht... Uh, ook al is dat heel moeilijk tot op de punten en commas te berekenen. En het stomste wat wij kunnen doen is inderdaad... Op zeker met de gemeenschappelijke munt de euro, op zeker maar vaarwel zeggen. Ja. Ik denk dat dat heel slecht is. Goed, dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Sylvester Eivingen, uh, hoogleraar Financiële Economie... Universiteit van Tilburg, die betaalt zijn uh, salaris. Uh, dus dat moeten we dat er zeker bij zeggen. Ik kijk nog even naar onze site. 1441 mensen nu gestemd, 71% eens, 29% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling... het terugbrengen van het begroting tekort wordt te veel gedramatiseerd. Nu naar Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, wij gaan praten over het onderzoek van Geert Wilders... dat hij om drie uur dus tijdens onze uitzending presenteert. We hebben twee economen om dat nieuws te duiden. André ten Dam en Ewald Engelen. Verder, Yevgeny Parakina. Zij is jurylid bij So You Think You Can Dance. Maar zij is vooral ook Russische. En we gaan met haar praten over Poetin en zijn overwinning. Henk Gemser komt praten over de toekomst van het schaatsen. En Tom van der Lee, directeur van Oxfam Novib... over uh, Je krijgt wat je geeft, punt nu. Kijk aan, dat allemaal zometeen na tweeën. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 en deze keuken heeft een stenen aanrechtblad met dubbele spoelbak... en hier past een over. U weet heel goed hoe uw keuken eruit moet zien. Maar weet u ook hoe het zit met de financiering ervan? Met de online leencoach op abnamro.nl weet u precies welke lening bij u past. Weten waarvoor u tekent? Dat is lenen anno nu. ABN Amro, de bank anno nu. Let op. Geld lenen kost geld. In het rustige en rustieke Drentse Ruinen... circuleren plannen voor een hippiecentrum van 350 miljoen euro... Wie bepaalt dat zo'n miljoenenplan uitgerekend in het rustige ruine terecht moet komen? Haalt de gemeente met het miljoenenplan een paard van Troje binnen? De slag om Nederland. Vanavond, 5 voor half 9 bij de VPRO op Nederland 2. Tijdelijk 1% rentekorting op een persoonlijke lening. Kijk op abnambro.nl/slash lenen voor de voorwaarden. ABN Ambro, de bank anoniem. Let op: geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.